But we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 Binnen een rangen dat steeds groter wordt.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 staat zoals het gaat. Toch wil ik zo graag weten hoe het is als jij weer boven staat.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 Dat ik toen niet zeggen kon See you crystal clear.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 ZFM!